Ook op andere plaatsen wordt nog even gevochten. In de stad Misrata zijn bij gevechten tussen opstandelingen en aanhangers van Gaddafi mogelijk tientallen doden gevallen. Onder de doden zouden drie kinderen zijn. In de Gazastrook zijn zeker negen Palestijnen omgekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Onder de doden zijn ook onschuldige burgers en kinderen. De Israëlische premier Netanyahu heeft daarvoor excuses gemaakt.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 Wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Oula. Goedemorgen, het is woensdag 23 maart. En u luistert naar het laatste uur van Nu al wakker Nederland. Komend uur hoort u hier defensiedeskundige Matt Herbe over de rol van Nederland in de militaire operatie in Libië. PvdA Tweede Kamerlid Roland Plastek over het Europact. En we bellen met onze correspondent in Japan voor het laatste nieuws. Maar we beginnen met een boze buschauffeur... Nou ja, boos. De maat is in ieder geval vol voor de buschauffeurs in Almere. Ze zijn klaar met het geweld en de terreur waar zij op hun diensten geregeld slachtoffer van zijn. Daarom gaan ze vandaag overleggen met vakbonden. En bij ons in de studio zit buschauffeur en kaderlid van vakbond FVV in Almere, Tom van der Berg. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vijf uur in de ochtend. Bent u normaal wakker om vijf uur in de ochtend? Nou, we, buschauffeurs staan in de regel wel vroeg op, ja. Want we willen alle andere mensen naar hun werk brengen. Ja, dus dit is voor u een heel, heel normaal tijd om wakker te zijn. Uh, ja, ik sta regelmatig vroeg op, ja. Want komt ben... een buschauffeur eigenlijk op zijn werk. Ja, dat, dat is een goede vraag, hè? Als, als er geen bus rijdt, dan zal je eigen vervoer moeten hebben. Ja, met de fiets. Ja, het zou kunnen. Ja. En waar rijdt u normaal? U bent buschauffeur in Almere, maar... Ik ben uh, streekbuschauffeur in Almere Haven. Uh, maar daar hebben we ook uh, stadsbussen die we rijden in Almere. Dus Almere kent u echt op het duimpje? Ja, ik heb Almere groot zien worden. Ik rij al een poosje in Almere, ja. Ja, want u bent ook voorzitter van welk platform in Almere? Een bewonersplatform Almere Centrum. En u bent actief bij de FNV vakbond en bij bewonersplatform. U bent van het actievoeren? Nou, nou niet altijd actievoeren. Het gaat ook om de, de dingen die goed zijn om nog beter te krijgen. Dat betekent dat je gewoon bezig bent. En ik ben betrokken Almere. Ja, dat betekent ook dat ik uh, politiek uh, actief ben. Uh, ja, dus ik doe mijn dingetje. Want wat gaat er eigenlijk goed in Almere? Laten we dat ook eens even benadrukken. Nou ja, kijk, als je ziet hoe, uh, hoe in 25 jaar een stad is opge opgebouwd. dan mag je wel zeggen dat het goed is gegaan. Ja. Ja, ondertussen is het toch al criminaliteit. Ja, want dat zijn dingen die uh, aan een grote stad verbonden zijn, toch? Ja, en waar... Het is wel jammer dat het gebeurt, maar het mm -hmm. is wel aan een grote stad verbonden. Wat merkt u dat? Wat voor criminaliteit is er? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk al die winkeldiefstallen gehad. Uh, hè, waarin een hele campagne met kerstflesjes uh, is geweest. Want uh, ja, dat is een beetje waar ook de buschauffeurs nu op aansturen. Uh, dat is wel een andere tijd. Maar goed, dat zijn dingen die in een grote stad gebeuren. Uh, ja, Almere uh, zit natuurlijk al in, in, in de picture ermee. Ja, en geweld tegen buschauffeurs. Daar gaan we het straks met u uitgebreid over hebben. Uh, Tom van den Berg, tot zo. We gaan eerst even kijken naar de tijdschriften, want het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. En met namen ze alvast voor u door. In de tijdschriften veel aandacht voor Japan en Libië. In haar bij de tijd een interview met Joris Voorhoeven. Hij is oud-defensieminister en voormalig directeur van het Klingendaal-instituut. Volgens hem pakt het kabinet de gebeurtenis in Libië helemaal niet goed aan. Het beleid is, is onderdacht en volstrekt onbegrijpelijk, zegt hij. En ook Japan komt aan bod. Bijna twee weken lang was de wereld bang voor een kernramp. Maar HP maakte dag voor dag een reconstructie van wat er is gebeurd. En de conclusie? Uiteindelijk liep alles met de sisser af. Op de cover van de nieuwe review deze week binnenhof Beep Sabine Uitslag van het CDA. Zij is het lekkerste wijf uit de Kamer. Uitslag zegt weinig bezig te zijn met de uiterlijk. Maar als door haar looks het interview sneller wordt gelezen... is dat uiteraard een win-win-situatie, al dus de blondine. En verder een interview met publieke omroepbaas Henk Hagort, Die is flink boos. Volgens hem moet de politiek met zijn fikken van de programma's afblijven. Hagort moet 200 miljoen bezuinigen op het omroepbestel. En als daardoor programma's sneuvelen... moet die minister dat ook zelf maar aan het volk uitleggen. Bijvoorbeeld wat er met Boers ook trouw is gebeurd. Vrij Nederland onderzocht of de kernreactor in Borselen wel voorbereid is op een ramp. Volgens de directie zal het niet zover komen. De kernreactor kan wel tegen een stootje. Maar stel dat het een keer misgaat, dan is het maar zeer de vraag of, of Nederland wel zo'n ramp aan kan. Volgens de RIVM ontbreekt namelijk de noodzakelijke kennis bij hulpverleners, zoals brandweerlieden. Zij hebben simpelweg nog nooit met straling te maken gehad. En tot zover de weekbladen, de tijdschriften die vandaag weer op uw deur met vallen. En dan komen we weer even terug bij u, meneer Tom van den Berg. Buschauffeur en kaderlid van FvV in Almere. Um, u gaat later vandaag met collega buschauffeurs praten... over het geweld in het openbaar vervoer. Um, ja, Hoe ho lang bent u al buschauffeur? Ik ben 35 jaar buschauffeur. Ik uh, ben begonnen uh, in Amsterdam met het gemeentevoerbedrijf. En uiteindelijk in 1982 uh, richting de polder gegaan. En toen ben ik bij de voorgangers van Connection nu uh, uh, gaan rijden. Ja, En blijkbaar heeft u nu ineens aanleiding gezien om uh, uh, protesten aan, aan te tekenen, om, uh, om er campagne van te maken. Is er veel veranderd in die 35 jaar? Nou, laat ik vooropstellen dat, dat het niet uh, van vandaag is... Hè, dat wij uh, zeg maar over onze omstandigheden van werken praten. Want het is natuurlijk regelmatig aan de orde geweest. Ook een aantal jaren terug hebben we al uh, van dit soort acties gehad. Hè. Daar is de Taskforce voor sociale veiligheid ook voor opgericht uh, twee jaar terug. Anderhalf jaar terug, twee jaar terug. Uh, dus we vragen altijd wel aandacht voor uh, omstandigheden. Maar goed, nu uh, waren er uh, een aantal incidenten... die uh, noopten om uh, directe actie te ondernemen. Ja, wat dan? Uh, incidenten die gebeurden. Ja? Een buschauffeur die, uh, de laatste was een buschauffeur die een pistool uh, tegen zijn hoofd kreeg... en uh, een, met een groot mes bedreigd werd. En van zijn beroofd werd. Maar is dat iets wat dan alleen in Almere gebeurt? Of is nou het alleen... ja, het gebeurt door het hele land heen. Want kijk, wij, wij, wij, wij trekken de, uh, zeg maar deze... Deze actie, als je het zo wil noemen, voor Almere. Maar het betekent dat wij uiteindelijk ook voor heel Nederland... heel Nederland staat te wachten op de dingen die wij hebben geëist... zeg maar even, om voor elkaar te krijgen. Want dit is een heel specifiek incident... waarbij een pistool en een mes betrokken zijn. Maar hoe is het gedrag überhaupt van mensen tegen een buschauffeur? Nou, over het, ik zeg voor 95% gaat het wel goed. Of misschien wel nog wel meer. Hè. Het gaat juist om dat hele kleine beetje van mensen die zich uh, totaal niet willen gedragen. Dat is uh, trouwens niet alleen maar binnen het openbaar vervoer, maar het is in de hele maatschappij aan de orde. Hè. We, we leven in een maatschappij waar heel veel verandert. Maar groeit dat percentage? Zijn er ja, steeds meer mensen die minder gezag hebben voor de buschauffeur? Ja, dat, dat, dat lijkt er wel op. Uh, moet ik eerlijk zeggen, als ik uh, rij, heb ik al heel veel vriendelijke, aardige mensen op de bus. Ja. Uh, maar goed, het gebeurt wel een keer dat je, dat je van die mensen hebt... die uh, denken dat zij anders moeten reageren als uh, normaal. Wat voor reacties zijn er dan? Want ik ken ze niet. Uh, to, to van, van verbaal tot non-verbaal uh, en andersom. En uh, nou, ja, tot aan zo'n incident als een collega heeft meegemaakt. Uh, met dat steken of in ieder geval het dreigen ermee. Want zijn er lijnen die gevaarlijker zijn dan andere lijnen? Nou, Almere kent, als je het specifiek over Almere hebt, dan kent Almere natuurlijk een aantal van die donkere plekken waar, waar wij ook moeten keren, moeten stoppen. Nou ja, daar, daar wordt keihard aan gewerkt. Hè. Maar goed, niet hard genoeg roepen wij, daar zou veel meer aandacht voor moeten zijn. Want dat is dan wel zo'n plek waar je als chauffeur nerveus van wordt. Ja, ik word niet zo gauw nerveus, maar uh, je bent ook niet altijd bang. Uh, de gemiddelde buschauffeur is niet bang, maar uh, je vraagt wel om aandacht ervoor. Dus meer straatverlichting, zegt u eigenlijk. Dat zal een andere van de oplossingen dat, kunnen zijn. Dat is, dat is ook een van de dingen die nu al bekend zijn. Hè? Want er is, er is al gesproken met de gemeente vanuit Connection. Uh, dus er zijn al twaalf punten benoemd die aangepakt moeten worden. Uh, maar goed, wij, wij roepen van uh, het gaat ons niet hard genoeg. Ja. Nou, samen met uh, collega Buschauffeurs en de vakbonden gaat u vandaag spreken over het geweld in de openbaar vervoer. Later uh, in dit uur gaan we met u doorpraten over wat dan, waar die gesprekken dan precies over gaan. En of er ook oplossingen zijn om dit, dit, uh, deze geweldsincidenten uh, de rug toe te keren. Precies twee weken geleden maakten we melding van een aardbeving en een tsunami-alarm in Japan. Wat daarop volgde, dat weet u. Nog altijd zijn er problemen rond de kerncentrale in Fukushima. Vandaag bereiken de eerste nucleaire deeltjes Nederland. Maar hoe blikt de er zelf terug op de laatste weken? en pakt men de draad weer een beetje op? Daarover spreken we met onze man in Japan, Emiel Bart. Emiel, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we eens even beginnen met je eigen situatie. Hoe gaat het met jou op dit moment? Nou, met mij gaat het prima. Ik, uh, ben je veilig? Ik zit nu in... Ja, ik ben veilig. Ik, ben, uh, ik zit niet meer in Tokio. Ik ben naar Takamatsu gegaan. Dat is een, uh, een stad uh, ten zuidwesten van Osaka. Dus ik heb hier helemaal geen last van. Want hoe ver nou, zit je dan van uh, Fukushima? Volgens mij hemelsbreed zo'n 750 kilometer. Ja, zo is ruim ver genoeg om... ook mocht er uh, een groot ongeluk gebeuren... in ieder geval uit de gevarenzone te zijn. Ja, dat denk ik wel. En je hebt ook nog uh, contact, denk ik, met vrienden en bekenden, bijvoorbeeld in Tokio? Um, ja, een beetje, een beetje wel. Want hoe voelen zij zich? Nou, de mensen die ik ken, die voelen zich niet anders dan anders. Die zijn nog steeds... Uh, die vinden het ook een beetje gek dat ik, hier, dat ik hier zit. Dat je bent vertrokken uit angst voor uh, kernproblemen? Ja. En is dat achteraf, denk je, zelf een beetje overdreven geweest? Nou, op het moment dat we besloten hier naartoe te gaan, vond ik het al een beetje overdreven. Maar het was ook vooral om ja, mijn familie gerust te stellen en de mensen die zich uh, verantwoordelijk over mij voelen gerust te stellen. Maar ik heb zelf ook altijd al gedacht dat het een beetje overdreven was. In Fukushima zijn er nu weer naschokken geweest. Heb jij daar iets van gemerkt? Of is 750 kilometer zo ver weg dat je daar niks meer van merkt? Nee, nou, de 750 kilometer is nou wel veel te ver. Ik heb daar niks van gevoeld. Nee. En um, het is minstens twee weken geleden, je zit ver weg. Hoe is het leven in, uh, in de plaats waar je zit, in Takamatsu? Zijn daar nou mensen nog echt bezig met, met, met uh, de aardbeving? Of pakt men gewoon het dagelijks leven op? Nou, volgens mij is hier het dagelijks leven nooit echt veranderd. Het is hier uh, volgens mij altijd ja, hetzelfde als, uh, als altijd. Ik heb wel hier met wat, wat nieuwe mensen gesproken en die zijn er wel... Uh, ja, van geschrokken zeg maar. Ze zijn wel uh, onder de indruk van wat er is gebeurd. Het gaat hier in Nederland dan vooral over. Uh, die kernramp die dreigt. Maar er is natuurlijk ook nog die grote uh, tsunami geweest. waar, uh, waar wel doden bij gevallen zijn. Is het in Japan ook zo dat er meer aandacht is voor de kerncentrale dan voor de tsunami? Um, moeilijk te zeggen. Ik denk, ik denk. dat de mensen hier meer de tsunami. Uh, uh, onder indruk zijn van de tsunami. Ze zien het. Het gevaar voor Tokio, van de straling zien, zie je niet echt. Tenminste, dan heb ik het over Takamatsu. Nee, waarschijnlijk ook wel terecht, want het lijkt erop dat het mee gaat vallen. Ja. Wanneer ga je zelf weer terug naar Tokio? Nou, um, als het goed is ga ik vrijdag weer terug naar Tokio. We denken zelf dat... Uh, van een want ik ben donderdag hier naartoe gegaan. En sinds donderdag is de situatie verbeterd en we denken dat we wel weer terug kunnen. Ja, en dan ga je gewoon daar weer je normale leven oppakken? Ja. Zoals de Japannen dat ook doet. Ja, dat klopt. En onveiligheid daar niet meer voelen? Dat, uh, dat hoop ik. Goed, Emiel. Dank je wel voor het laatste nieuws vanuit Japan. Emiel Barton. Geen dank. Het, het is 13 over 5. U luistert naar Radio 1, Nu al wakker Nederland. En we nemen vast de kanten met die door. In de Volkskrant vandaag een artikel over de wantoestanden... in een Nederlandse zorginstelling. U wordt Volkskrant-verslaggever Jeroen Trommelen. In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 We hebben al duizenden aanmeldingen, dus dat wordt, ja, dat wordt een bijzondere dag aan, zo'n maandag. Het aantal mensen met een aflossingsvrije hypotheek is fors gestegen, dat schrijft NSN Next. Een paar jaar geleden had nog maar 5% zo'n hypotheek en nu is dat maar opgelopen tot maar liefst 60%. Vaak kunnen die mensen hun hypotheek niet afbetalen. Dan blijven ze zitten met een torenhoge schuld. Het kabinet wil hier nu een stokje voor steken. Vanaf 1 augustus moeten huiskopers met een hypotheek wel verplicht gaan aflossen. En tot zover de kranten van vandaag. Miron Komernicki uit Amsterdam is ernstig ziek. In 2009 werd bij hem de dodelijke spierziekte ALS geconstateerd. De doktoren gaven hem nog hooguit anderhalf jaar... Documentaire Julia Sterland volgde hem daarom sinds oktober... om de mens achter de ziekte in beeld te krijgen. Ja, documentaire Julia Sterland volgt uh, Miron sinds oktober dus, en ze maakt een film uh, over ALS. Maar nu is het geld voor de documentaire op. Daarom wordt in Amsterdam vanavond een benefietdiner georganiseerd. Onder andere de drie J's en Xander de Bussinger geven acte de pressance. Julia Sterland, goedemorgen. Miron zelf is te verzwakt om ons te woord te staan. Kan je ons vertellen wat ALS precies is? Ja, tuurlijk. Uh, ik zal het even aan de hand van uh, Miron uitleggen... want voor iedere ALS-patiënt zijn de uh, uh, ja, uitingen weer anders. ALS is een uh, neurologische aandoening, waarbij zeg maar, de seintjes vanuit de hersenen, die normaal gesproken je spieren aansturen, uh, uh, het niet meer doen. Langzaamaan uh, valt er dus steeds weer een andere spierfunctie uit. Bij Miron uh, begon dat in zijn hand en uh, inmiddels is die verlamd aan zijn handen en, uh, of armen en benen. Uh, bij andere patiënten kan dat beginnen met uh, spraak- of slikproblemen. Uh, Miron is 49 jaar oud. Hoe lang ken jij hem al? Uh, nou, ik, ik ken hem eigenlijk uh, sinds mijn idee om een documentaire over hem te maken. Ik liep al vier jaar geleden rond met het idee. Toen kwam ik mijn eerste ALS patiënt tegen. Uh, en sindsdien uh, ben ik betrokken geraakt met de stichting ALS. En uh, op die manier heb ik ook uh, Miron uh, uh, leren kennen. En waarom wilde uh, je eigenlijk over ALS een documentaire maken? Ja, het trof mij zo dat, dat de, de, zeg maar de, de manier waarop die ziekte zich uh, ontplooit... en dat er dus geen medicijn voor is en geen uitzicht op uh, wat voor een verlichting dan ook... En, en je dus weet dat het een dodelijke afloop heeft, uh, dat trof mij enorm. En uh, ik had daar zelf destijds nog nooit van gehoord. En dat vond ik helemaal schrijnend. En jaarlijks dat, sterven uh, daar 500 mensen aan. Hè? Dat is ook niet heel weinig. Ja, je kunt misschien heel uh, cru zeggen van ja, in het verkeer sterven er meer mensen. Maar um, ja, ik vind het toch raar als, uh, als er behoorlijk wat mensen aan overlijden... en ook uh, aan lijden. Het is echt een, een lijdensweg om aanles te hebben dan uh, mag daar op zich best wat meer uh, bekendheid uh, aan gegeven worden. Maar tijdens het maken van het documentaire ben je er ook achtergekomen... wat de reden is dat we zo weinig van ALS weten... dat we er zo weinig over horen? Nou, een, een van de redenen is dat het uh, omdat patiënten relatief een korte levenstijd hebben. Dus uh, gemiddeld uh, gaan patiënten na drie jaar uh, dood. Uh, maar dat zegt niet zoveel, want je kunt het na, na twee of drie maanden al overlijden. Maar soms kunnen mensen er ook jarenlang nog uh, wel mee doorleven. Um, maar dus omdat het de, de, de, de hoeveelheid mensen is niet zo enorm groot en de levensduur is niet zo lang. Dus voor, voor de farmaceutische industrie is het niet heel interessant om uh, zeg maar geld te pompen in onderzoek, omdat ze er waarschijnlijk uh, ja, niet zoveel medicijnen uit zullen gaan verkopen. Miron heeft zelf de ziekte nu twee jaar. Jij hebt hem de afgelopen laten we zeggen, half jaar gevolgd. Wat zien we straks in de documentaire? Ja, we zien eigenlijk een uh, heel intiem portret van Miron met zijn vrienden. Hij heeft een hele close vriendengroep die, uh, die hem helpt en steunen. En gewoon vrienden zijn zoals dat vroeger waren. Alleen kan Miron wat minder, uh, minder uh, lichamelijk zelf doen. Uh, hij heeft een hele lieve vrouw uh, die ook in de documentaire voorkomt. En een zoontje van vier. En bijvoorbeeld zijn we met hem meegegaan op de eerste schooldag uh, van Zoran. Zo heet zijn zoontje. Uh, en daar was hij zelf heel blij om dat hij dat uh, nog mee kon maken... en, uh, en ook uh, in de rolstoel dan uh, mee, mee naartoe kon. Uh, uh, we zijn ook op de verjaardag uh, van z'n geweest. Uh, het is voor, voor Miron heel belangrijk ook dat het een, een uh, document wordt... wat later als zijn zoon wat groter is... toch een beeld geeft van wie zijn vader uh, vroeger geweest is. Ja, want wij kunnen dat... niet met Miron bellen omdat hij daar de energie niet voor heeft. Zal hij wel zelf überhaupt ooit die documentaire te zien krijgen... Nou, we, we maken hem uh, samen, roep ik wel eens. Uh, uh, kijk, uh, mijn, mijn film begint uh, wel, ja, het klinkt misschien wat, wat cru, maar met zijn begrafenis. Dus uh, het echte, helemaal uiteindelijke product, dat zal hij nooit te zien krijgen. Maar het ligt wel in mijn bedoeling om, uh, ja, steeds uh, scènes die er gemonteerd zijn uh, met hem te bekijken en te overleggen en... Uh, uh, ja, hij heeft natuurlijk ook ingestemd met het filmplan. Uh, we, we zijn wel continu in gesprek ook uh, hoe de film uh, eruit moet komen te zien... en ja. wat hij moet overbrengen. Dus daar heeft hij ook zeker een, een, een grote stem in. Ja, wie wat wil bijdragen aan deze documentaire... kan vanavond dus naar het Benefit-Diner in restaurant Blijburg in Amsterdam. Dank je wel en uh, succes vanavond met uh, de, het Benefit... het ophalen van geld documentaire maakt ze Julia Strijland. De lente is aangebroken en dat betekent terrasjes, lammetjes, rokjesdag en de opening van de Keukenhof. Vandaag opent de beroemdste bloemententoonstelling ter wereld, namelijk weer haar deuren voor een nieuw seizoen. Ja, een jaarlijks bezoeken ruim 800.000 mensen de mooiste bloemen in het Zuid-Hollandse Lisse. Hoe de Keukenhof er kort voor de opening bij ligt, dat weet natuurlijk manager parkbeheer Ton Aker. Goedemorgen meneer Aker. Goedemorgen. Ja, laten we dan meteen vragen, hoe ligt het park erbij? Ja, heel goed. Heel goed. We hebben een uh, heel mooi uh, voorjaar gehad tot op heden. Na een, uh, na een wat heftige winter. En uh, het is heel mooi geleidelijk aan uh, tot nu toe in bloei gekomen. Is dus dat voor goed voor de bloemen? Voorjaars... Ja, uh, de vroege voorjaarsbloeiers die, uh, die staan al helemaal op kleur. En dus het gaat heel goed. Vandaag de opening 17 graden. Ja, ongekend. Ja, dat is wel iets anders geweest, denk ik. Uh, nou ja, iedereen die herinnert zich altijd nog wel weer een jaar geleden... En dan worden uh, we al vergeleken met vorig jaar. En toen hadden we een heel uh, laat voorjaars. Mm -hmm. En toen vroeg ik nog. Waar staat het keuken over dit jaar een teken voor? Want u heeft ieder een thema, weet ik. Wat is het thema dit jaar? Nou, ja. Ja, dit jaar is het uh, thema Duitsland. Land van dichters en denkers. Mooi. En, da en dat, uh, dat doen we omdat uh, ja, Duitsland is toch uh, onze grootste buurman, ons grootste zakenland. En dat geldt zowel voor. Uh, de inkomende bezoekers naar Keukenhof. Al sinds jaar en dag komen er heel veel Duitse gasten. En Duitsland is een heel groot exportland voor, uh, voor bloembollen. Ja, dus het is handige peer van u. Ja, absoluut. En wat betekent dat dan? Dat Duitsland uw thema is? Wat kunnen we daarvan zien? Uh, dat, uh, dat kunnen we in het park kunnen we dat waarnemen. We hebben een, uh, een tentoonstelling Nederland-Duitsland 1-1 in het Juliana-pavillon, Waarin uh, eigenlijk met een glimlach. Uh, een vergelijking wordt getrokken door, uh, tussen uh, Nederland en Duitsland. Um, wel uitkijken de... dat ze in de laatste niet nog niet nog een bloembol extra hebben... dat het 1-2 wordt, hè? Nee, die beelden zitten, zitten wel in een, in een film verstopt, vrees ik. Ah, toch wel. En is er ook nog een speciale bloem dit jaar... waar u echt trots op bent als parkmanager? Nou, wij, uh, wij dopen vandaag aan uh, Tulp, de Bettina Wulf. <laughs> en uh, dat is ook de dame die uh, of komt openen. Dus daar zijn we wel trots op. Bettina Wulf is? Bettina Wulf is de vrouw van de bondpresident van Duitsland. Dus eigenlijk de first lady van Duitsland, zeg maar. Het is misschien een beetje een wrange vraag, maar bij de keukenhof komen altijd heel veel Aziaten, in ieder geval Japanners. Ja. Dat zal waarschijnlijk een beetje teruglopen dit jaar, of niet? Nou ja, dat is nog, uh, nog afwachten. Wij, uh, wij hebben hele goede banden met Japan. In Japan is ook een, een teeltgebied, Maar dat zit vooral in het zuidwesten. Daar komen ook heel veel bezoekers vandaan. En we hebben uh, deze week al veel contact gehad met uh, de grote uh, tour operators uit Japan. En op dit moment zijn er nog geen uh, signalen van afzeggingen en, uh, en dat soort zaken. Maar goed, wij, uh, ja, wij leven natuurlijk wel heel erg mee met Japan. En uh, ja, we zullen daar wellicht wel wat extra aandacht aan schenken. Ja, dat is natuurlijk wel mooi als u zoveel Japanners op bezoek krijgt... dat u daar dan iets mee doet. Ja, absoluut. En Nederland heeft natuurlijk al uh, een hele lange uh, relatie met Japan. Zowel vanuit Koningshuis als van handelsrelaties. Dus dat, uh, ja daar, uh, daar uh, schenken we wel aandacht aan. Nou, Dank u wel, manager parkbeheer Ton Aker. De Duitse presidentsvrouw opent vandaag dus de keukenhof in Lisse. En u kunt de vleurige tentoonstelling nog tot 20 mei gaan bezoeken. Goed, jullie luisteren naar Nieuw-Wakker Nederland. Het is zes minuten voor half zes. Zometeen, dan gaan we het nog hebben over Libië. Um, is het nou een goed idee om uh, uh, uh, daar met gevechtsvliegtuigen naartoe te gaan? Dat hoort u allemaal straks. We gaan bellen met iemand die uh, een politiek vluchteling is uit Libië. Uh, dat allemaal straks. Eerst muziek van CeeLo Green. It's okay. In Nieuw-Wakker Nederland op Radio 1. Well, We agree met It's okay op Radio 1. Libië ligt al dagen vanuit de lucht onder vuur. Gisteravond werd bekend dat ook Nederland zich militair gaat inzetten in het Afrikaanse land. Nederland gaat met F-16 gevechtsvliegtuigen, een mijnenjager en een tankvliegtuig meedoen aan de operatie. Politiek vluchteling Tarek Jabala volgt ontwikkelingen op de voet. Goedemorgen meneer Jabala. Ja, goedemorgen. U demonstreerde in Nederland eerder tegen het geweld van Gaddafi. U bent zeker blij dat Nederland ook mee gaat doen. Ja, ik ben wel blij dat het inderdaad gaat meedoen. Ja, zeker. Wat gebeurt er wat u betreft nu voldoende op dit moment? Uh, ja, voor mij is niet helemaal voldoende. Omdat ik heb eigenlijk genoteerd dat dit eigenlijk een beetje selectief uh, uh, lijkt te zijn, eigenlijk. Voor de bombardement. Wat is selectief dan? Uh, ik bedoel, ze zijn niet bezig om. Uh, om um, uh, de east kant van uh, Libië te bombarderen, of de milities van Gaddafi te bombarderen, dat is heel positief. Maar we hebben niks gezien in de westkant van uh, Libië. Ik geef een voorbeeld, dat is in uh, de derde stad in Libië, in Musrata. Gaddafi is bezig sinds drie dagen uh, de stad te bombarderen. Er zijn veel slachtoffers, er zijn veel doden, ook in de uh, stad Zintan, uh, zawia hier vrienden, we hebben niks gezien in uh, of de Westen of Amerika we heeft niks gedaan daar. U bent redelijk op de hoogte. Hoe volgt u het nieuws? Ja, ik volg het uh, bijna 24 uur zeg maar. Op wat voor manier? Via ja, welke via zenders? Internet, via internet, via televisie, dus uh, ook op mijn werk, dus volg ik op uh, internet, zeg maar. Uit welke stad komt u zelf? Ik kom uit Tripoli. Oké, okay, dus dat is een stad die eigenlijk nooit in handen van de opstandeling is geweest. Kent u mensen die daar nog zitten in, uh, in Libië? Ja, uh, mijn, uh, alle mijn zusjes, broer en mijn moeder die daar wonen. En die wonen ook in Tripoli nog? Ja, die wonen ook in Tripoli. En ja. hoe ver gaat het in? Ja, ze zijn bang eigenlijk. Ze durven niet hard te gaan. In Tripoli is uh, relatief rustig, zeg maar, vergelijking met andere steden. Dus, uh, maar uh, ja, ze hebben ook een beetje tekort uh, melk merk voor, uh, voor kinderen, zeg maar. Dus, uh, yeah. uh. Ja, u bent politiek vluchteling. Um, waar, ik maand dat u gevlucht bent voor Gaddafi dan. Sorry? U bent gevlucht voor Gaddafi? Ja, ik ben gevlucht voor Gaddafi, ja. Heeft uw familie nog last van dat u bent vertrokken... omdat u blijkbaar met hem aan de stok had? En dat was in het, uh, net begin, eerste jaren, zeg maar vier jaren, maar later niet meer. Niet meer. Goed, we blijven het net als u uh, het nieuws over de Nederlandse inbreng in Libië op de voet volgen. Bedankt voor het gesprek, Tarek ja, Chabala. Okay, graag het is iets over half zes en op het half uur komt altijd onze actualiteiten Anne de Jong binnen te stormen met... Het Nieuwsminuutje. Ja, we, we, blijven nog even in de, we blijven nog even in de Libische hoofdstad uh, Tripoli. Je had het net, net al over uh, uh, ja, Libië en daar blijven de gebeurtenissen. Gebeurtenissen zich natuurlijk opstapelen. En vannacht zijn er dus in de Libische hoofdstad zeker twee explosies gehoord. En gisteravond werd Tripoli ook al gebombardeerd. De Libische leider Gaddafi hield uh, na die explosies van gisteren... een toespraak voor het militair hoofdkwartier in de hoofdstad. En hij zei dat hij de strijd niet opgeeft, dat hij de strijd zelfs gaat winnen... en dat hij zich nooit zal overgeven. Hij vindt dat hij het recht aan zijn zijde heeft. Ook in Misrata, een andere stad, wordt hevig gevochten... tussen de opstandelingen en het leger. En daar zijn mogelijke tientallen doden gevallen en onder wie zelfs... Uh, Drie kinderen. En uh, Philip de Winter. Een heel ander onderwerp vindt de berichtgeving rond zijn uh, partij Vlaams Belang onzin. Dat zei hij vannacht in het Radio 1-programma Nog Steeds Wakker Nederland. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws... zou het Vlaams Belang in de problemen komen door zijn uh, dalende ledenaantallen. Uh, maar De Winter zei dat de cijfers van de krant niet kloppen... en dat bovendien elke politieke partij te maken heeft met dalende ledenaantallen. En in de Gazastrook zijn zeker negen Palestijnen omgekomen... bij aanvallen van het Israëlische leger. Onder de doden zijn onschuldige burgers en ook kinderen... Toen tanks een huis onder vuur namen, werden zij geraakt door rondvliegende granaatscherven. Het offensief was een vergelding voor een serie raketaanvallen vanuit de Gazastrook. De Israëlische premier Netanyahu heeft inmiddels excuses gemaakt. Met de, de zeker negen doden was het de bloedigste dag in maanden... in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Anna Dion. Hij heeft er 6,5 jaar over gedaan. Maar afgelopen vrijdag is u dan eindelijk aangekomen. De onbemande ruimtesonde Messenger heeft Mercurius bereikt. En het is een flinke reis geweest. Bijna 8 miljard kilometer. Marieke Baan van de Nederlandse onderzoeksschool Astronomie. Goedemorgen. Goedemorgen. 8 miljard kilometer. Dat is een best eind. De opwinding dat zal wel groot zijn. Wat zegt u? Het is ver, hij heeft ver moeten vliegen, die, die Messenger. Hij heeft ver moeten vliegen, ja. Ja, de opwinding zal groot zijn onder astronomen. Het is wel uh, inderdaad een, een spannende missie... omdat er over Mercurius nog uh, eigenlijk heel weinig uh, bekend is. Er is nog nooit een uh, onbemande uh, ruimtesonde in de buurt geweest. Ja, wel in de buurt geweest, maar nog nooit in een baan om Mercurius zelf. Ja, en vrijdag is hij aangekomen bij Mercurius. Um, dat is al een tijdje terug, maar vandaag is een bijzondere dag. Wat gaat er precies gebeuren? Uh, vandaag gaan, uh, als het goed is, uh, de instrumenten aan die op Mercurius zitten. En die uh, instrumenten die gaan uh, kijken... Hoe precies het oppervlak van deze kleine planeet eruit ziet, die heel dicht bij de zon staat. En uh, hoe uh, die planeet aan zijn uh, magnetische veld komt. Ja, en waarom willen we dat eigenlijk weten? Nou, dat willen we weten natuurlijk, omdat we willen weten hoe hier in ons zonnestelsel precies ons ontstaat. En er zijn een paar vreemde dingen met Mercurius aan de hand, want het is een hele kleine planeet. Uh, het is daar vreselijk warm. Het kan wel 450 graden worden overdag. En dat komt omdat hij zo ligt bij de zon staat. S'nachts is het ijskoud. En het gekke aan die planeet is dat hij een uh, enorme grote kern van uh, ijzer heeft. En eigenlijk is zijn kern veel groter dan je zou verwachten bij zo'n planeet. Dus heel misschien is er in het verleden iets gebeurd met Mercurius. Dat hij bijvoorbeeld in botsing is gekomen met een ander object... waardoor hij een deel van zijn mantel is kwijtgeraakt. Dat hij het geslaagd is verloren. Precies, en op dat soort vragen moeten we deze messenger antwoord gaan geven. Is er ooit leven geweest op Mercurius? Nou, die kans is heel erg klein, want Mercurius heeft een hele ijle atmosfeer en daar zit wel een beetje water in, relatief veel water in, maar er zit bijvoorbeeld geen zuurstof in, dus de kans dat daar leven is, is nou vrijwel uitgesloten. Dus er zijn al eerdere onderzoeken geweest waaruit dat is gebleken? Dus er dus ja. zijn wel vaker metingen verricht. Ja, de Mariner-zonde is in de jaren zeventig een paar keer uh, heel dicht langs de planeet gevlogen. En uh, toen is een groot deel van het oppervlak van de is ook in beeld gebracht. En daardoor weten we ook dat Mercurius een beetje op de maan lijkt. Er zijn heel veel kraters, het is ook een beetje een grijze planeet. Um, en um, de kans dat er leven is, is de, die is dus heel klein, maar uh, er zit wel uh, water in de atmosfeer. Dus het zou kunnen dat er op de poolkappen, waar hele diepe kraters zijn... waar nog nooit zonlicht is geweest... Dus dat daar heel misschien water is in de vorm van ijs. Nou is NASA al een tijdje bezig met naar Mars komen. Mm -hmm. Dat duurt een paar decennia voordat het misschien een keertje gaat lukken. Ik geloof dat het nu überhaupt niet meer doorgaat zelfs. Nou, dat is de vraag, ja. Nou, dat is nog de vraag. Maar hoe kan het dat dat zo vreselijk lastig is? Dat is dan een bemande missie. Maar dat er ineens wel een zonde bij Mercurius is? Om, inderdaad, omdat het een onbemande missie is. En omdat uh, van die planeet eigenlijk het minst bekend is van alle planeten in het zonnestelsel. Van Mercurius? En, ja, en het is lastig om die planeet te onderzoeken omdat hij zo relatief dicht bij de zon staat. Hij gaat maar 58 miljoen kilometer van de zon vandaan. En dat klinkt als een enorme afstand. Maar wij staan bijvoorbeeld 150 miljoen kilometer van de zon vandaan. Ja, en de afstand tussen uh, Mercurius en de aarde, dat is ook een, een flink eind geweest. Hoe lang heeft die Messenger erover gedaan? Die missen hier dus bijna zeven jaar onderweg geweest. En uh, uh, die is op een ingewikkelde manier aangekomen. Want uh, het is de bedoeling dat zo'n zonde met zo weinig mogelijk brandstof. Uh, met gebruikmaking van de zwaartekracht van de planeten. uiteindelijk na een paar scheervluchten. Uh, in een definitieve baan om die planeet komt. En dat is dus vorige week gebeurd. Ja. Zijn er eigenlijk nog meer van dat soort zondes in de ruimte. die echt heel ver door het zonnestelsel reizen? Ja, er zijn zelfs twee zonders, uh, de voyagers, die met het uitreizen. Die hebben langs grote planeten gevlogen. En uh, ja, er zijn heel veel uh, van dit soort missies. Dank u wel, Marieke Baan van het Nederlandse Onderzoeksschool Astronomie. Goed, het is hommelus in het openbaar vervoer van Almere. Voor de buschauffeurs zit de maat nu vol. Ze beleggen vanmiddag een bijeenkomst. En daar zal ook Ton van den Berg bij zijn. En hij is nu alvast bij ons te gast. Kom als goedemorgen, meneer van den Berg. De aanleiding is uh, om bij elkaar te komen is een incident waarbij een collega is beroofd. U heeft het net al even kort verteld. Uh, wat is daar precies gebeurd? Um, nou, is, de, trouwens, even uh, rechtzetten. De bijeenkomst is niet vanmiddag, maar is vanavond en morgenochtend. Uh, er zijn twee bijeenkomsten, omdat de collega's van mij natuurlijk ook in wisseldiensten rijden. Dus kunnen uh, zoveel mogelijk collega's komen. Uh, en uh, de, de laatste, het laatste incident waarop wij actie hebben ondernomen. Dat is uh, een collega die is beroofd van zijn geld en van zijn spullen. Uh, en onder bedreiging van een pistool en van een groot mes. Heeft u zelf wel eens geweld meegemaakt? Tegen uw geweld gebruikt is? Ja, ik, ik heb wel eens, uh, ik heb wat me bijstaat twee incidentjes meegemaakt. Ik noem dat ook maar even incidentjes. Want dat wordt natuurlijk altijd geroepen als het incidentjes zijn. Hè? Bijvoorbeeld een groot incident uh, of een klein. Maar het zijn allemaal gevallen waarin, behoorlijk, uh, waar, waarin je behoorlijk geraakt wordt. Uh, hè? Spugen, dat lijkt niet zo erg. Maar dat uh, grijpt heel erg in. Nou, dat is mij een keer overkomen. Uh, en ik, ik heb daar, daarna geprobeerd om die, diegene die dat deed... Uh, met zijn hele agressieve gedrag uh, zo snel mogelijk de bus uit te krijgen. En dat is me gelukt. En uh, daarna heb je allerlei soorten gedachten van... had ik dit maar, had ik dat maar. Uh, maar je handelt dan op dat moment uh, zoals hij waarschijnlijk zou moeten handelen. Want in hoeverre weet een buschauffeur wat hij moet doen... als hij uh, met dat soort dingen in aanraking komt? Nou, ik ja, krijg natuurlijk wel van, van dat soort trainingen. Hè? Dus we worden wel uh, voorbereid. Kijk, een, een buschauffeur is tegenwoordig ook een echt beroep. Dat uh, betekent ook dat je allerlei soorten opleidingen krijgt en uh, ook weerbereidstrainingen krijgt uh, en ook weet hoe je op welke situatie moet uh, inspelen. Maar toch gaat het wat u betreft nog niet goed. Wat vindt u dat we zou moeten veranderen om het geweld tegen buschauffeurs terug te brengen? Ja. Um, het is niet alleen een, een buschauffeurprobleem, probleem, he, roep ik maar voor openbaar vervoerprobleem. He. De hele maatschappij uh, heeft uh, ermee te maken met, uh, met agressieve mensen. Uh, het begint al bij de jeugd. Die, uh, dus uh, het is een heel groot probleem, een maatschappelijk probleem zoals we met z'n allen over uh, roepen. Um, ja, en alle sectoren hebben er last van, he, van agressieve klanten, uh, ook de zorg, uh, politie, brandweer. Uh, dus het is een, een groot probleem als alleen maar openbaar vervoer. Ja, Vandaag gaat u daarover praten met collega's... en ook nadenken over wat de oplossingen zijn. Wat die oplossingen zijn, gaat u alvast een beetje verklappen. En dat doet u straks bij ons hier in de uitzending. Dus blijf vooral luisteren naar Radio 1. En we gaan er straks over nog meer hebben, namelijk over de euro. Um, want er moet een nieuw Europact gaan komen. Wat gaan we doen om te voorkomen dat we nog eens een keer... in financiële problemen komen? Omdat uh, mooie vakantielanden als Griekenland op een rare manier een pensioen hebben geregeld. Daar gaan we het straks over hebben met Ronald Plasterk... woordvoerder financiële uh, zaken bij de Partij van de Arbeid. Dat allemaal straks, maar eerst Jameer Kwai op Radio 1 en nu al wakker Nederland. King for a day. for a day. Jimmy Rockwell. Eurolanden hebben de afgelopen tijd miljarden uitgegeven... om de economische pijnhoop op te ruimen die bijvoorbeeld Griekenland had veroorzaakt. Maar had er niet meer kunnen gebeuren om die grote kosten te voorkomen? En hoe voorkomen we dat het in de toekomst nog eens gebeurt? Vandaag debatteert de Tweede Kamer over nieuwe afspraken voor het Europact. Want het pact is vastgelegd hoe landen met de euro moeten omgaan. Uh, bijvoorbeeld hoe ze met hun financiën en de loonkosten uh, omgaan... om het in de hand te kunnen houden. En toch niet de sociale zekerheid onbetaalbaar te maken. Ronald Plasterk, financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat nodig, nieuwe regels voor Europa om de financiën op orde te krijgen? Ja, ik denk dat het uh, nodig is, nuttig is en nodig is, want uh, uh, aan de ene kant moeten we voorkomen dat er een soort domino-effect ontstaat, dat het ene land naar het andere failliet raakt, want uiteindelijk sleurt dat dan de euro mee naar beneden. En dat is heel slecht voor de Nederlandse economie. Die afspraken bestonden toch al? Ja, maar die afspraken waren niet streng genoeg um, en de garanties die we hadden waren kennelijk ook niet hoog genoeg om uh, de financiële markten te overtuigen um, dat het uiteindelijk met de euro goed afloopt. Dus ik vind het op zichzelf goed dat er uh, verdergaande voorstellen voor liggen, uh, maar we zullen later vandaag wel uh, nog een aantal hele kritische vragen hebben. Um, Waar gaan die kritische op... vragen over? Nou, ten eerste vind ik dat, dat de regering nog steeds een beetje eh, onduidelijk doet over de hoogte van de garantstelling. En als ik, zoals ik nu uiteindelijk de stukken lees, eh, heeft elk Nederlands huishouden vanaf nu een, een, een ongeveer 5000 euro in de sofa apart te houden eh, om garant te staan voor dat fonds. En moeten we zelfs nu ook... Uh, ...meer dan 500 euro per huis hadden gaan storten in een, in een fonds. Dus dat is niet meer alleen maar achter de hand houden, maar ook echt storten. En ik vind eerlijk gezegd dat in dat Europact, zoals dat dan heet... ...het set van garanties en uh, afspraken die nu uh, voorliggen... Uh, ...dat er ook wel een aantal politieke keuzes in zitten... ...waar ik het niet zomaar mee eens ben. Uh, we gaan elkaar dus beoordelen op concurrentiekracht... Ja. He, dus de andere Europese landen. Dat vind ik op zich goed. Maar concurrentiekracht wordt nu al heel erg geduid in termen... Uh, die, die ja, dichter bij de VVD liggen dan bij de Partij van de Arbeid. He? Je kunt je concurrentiekracht ook laten bestaan... uit het stevig investeren in onderwijs. Nou wordt er de afgelopen jaren miljarden en miljarden gepompt... in allerlei vage landen die het niet goed hebben gedaan met hun financiën. Uh, of vage landen, hoeft niet eens. Het zijn ook gewoon landen die er zelf een paar overmaken... Oh, maken. sommige afmaken, zoals die... landen aan, aan de Middellandse Zee, daar gaat het verder niet om. Ja, precies. Um, ja. Maar is het niet eigenlijk gewoon een slecht idee geweest... om die hele euro in te voeren? Het is blijkbaar financieel erg lastig om dat op poten te houden. Uh, dat is uh, wat de beslissingen die genomen zijn, zijn genomen. En uh, er zijn grote voordelen ook aan de euro. En hoe dan ook uh, uh, is dit nu de situatie. Hè? Dus uh, ik vind een nakaart, daar wordt de wereld nou niet beter van. Uh, ik denk bijvoorbeeld dat de toetreding van Griekenland had niet op deze manier moeten gebeuren. Dat kun je denk ik wel helder zeggen. Hadden, die hadden of beter aan hun eisen moeten voldoen of ze hadden op dat moment niet kunnen toetreden. Maar goed, dat is allemaal water onder de brug. Uh, als we nu uh, ...zouden toestaan dat de boel daar gewoon over de kop gaat. Dan, als het alleen om Griekenland ging... Dan, ...dan zou dat overigens voor de Grieken heel vervelend zijn... ...maar dan zou de schade nog te overzien zijn. Maar die financiële markten die werken zo... ...dat je altijd een soort domino-effect hebt. Want dan gaan vervolgens die financiële markten zeggen... ...ja, maar in, in Portugal is het toch ook niet helemaal in orde... ...en in Ierland en in... ...en ja, dan beginnen ze over Italië en misschien zelfs over België. Ja, dan komt het langzaam heel dichtbij. Maar gaat het in de toekomst nog wel veilig blijven, de euro? Ja, dus we zullen voor de toekomst moeten zorgen dat we de bol op orde krijgen. En, en dat deel van het voorstel, dus, dus uh, wat dan officieel heet de preventieve arm... Hè, dus voorkomen dat er nieuwe schade ontstaat, dat, dat, dat vind ik goed. ook. En ook het, het, het scherp toezien op landen die nu uh, steun krijgen uit dat fonds dat er inmiddels bestaat... Hè, dus Griekenland, uh, Ierland, dat vind ik ook goed. Uh, maar ik heb nog wel echt vragen over de politieke agenda nu, die nu in het pakt lijkt te liggen, um, want, want mijn indruk is dat dat niet onze agenda is. Maar we zijn dus nog niet definitief economisch verloren? Nee, nee, dat deed het natuurlijk zeker niet. En tot slot dan dat debat vandaag over uh, Europact. De SP en gedoogpartner PVV die lijken duidelijk tegen dat pakt te zijn. Dus het kabinet heeft uw steun hard nodig. Als de antwoorden naar wens zijn, dan steunt u het pakt? Uh, de VVD-Kamerlid ten Broeke zei vorige week dat hij het een uh, rechtsliberaal uh, uh, voorstel vond. Ja. Um, en ja, als hij daar gelijk in heeft, dan moet je natuurlijk niet verwachten dat wij ervoor zijn. Want wij zijn niet rechtsliberaal. Uh, wij, wij zijn progressief, uh, zeg maar links uh, zelfs. Mm -hmm. um, dus, dus oh. de regering heeft nog wel heel wat te beantwoorden. PvdA Tweede Kamerlid Ronald Plastik, hartelijk dank. Het debat over de EU-top in het Europact begint om kwart over elf. En is live te zien via het themakanaal Politiek 24. Het is twaalf minuten voor zes en straks gaan we nog hebben over Libië. Maar eerst iets anders. In Nederland wordt namelijk heel wat afgepaft. Een slechte zaak volgens de overheid. Maar in 2007 bleek toch dat Nederland achterblijft bij veel andere landen als het op tabaksontmoediging aankomt. Vandaag worden de nieuwe cijfers bekendgemaakt... tijdens de derde Tobacco Control Skill. Daarbij aanwezig is Stefan Wigger... coördinator tabaksontmoediging van KWF Kankerbestrijding. Hij spreekt deze week de voicemail in van premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspel van Mark Rutte... Graag een berichtje naar de piep. Toets hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Beste Mark Rutte. Vanmiddag wordt in Den Haag de European Tobacco Control Scale gepresenteerd. Dit is een ranglijst waarin af te lezen is hoe Nederland het doet op het gebied van tabakontmoediging. Nederland moet op deze lijst veel andere landen voor laten gaan. Helaas, want u weet ongetwijfeld dat 30% van de kankersterfte veroorzaakt wordt door roken. Rokers zijn vaker en langer ziek en dragen zo minder bij aan het arbeidsproces. Uw kabinet kan hoger op de ranglijst komen door vier maatregelen te nemen. 1. Verhoog de accijnzen, substantieel. 2. Gebruik een deel van dit geld voor publiekscampagnes. 3. Zet het telefoonnummer van de hulplijn op pakje sigaretten. En 4. Handhaven het rookverbod in kleine horeca. Maar liever nog, maak de hele horeca weer ook vrij. Beste Mark Rutte. Investeren in tabakopmoediging is investeren in gezondheid is investeren in de, in, in de economie. Daar staat u toch ook achter. Ik sluit af door te zeggen dat KWF Kankerbestrijding in Stivoro volgende week de European Conference on Tobacco or Health in Amsterdam organiseren. U bent daar van harte welkom. En neem dan ook vooral uw collega Edith Schips mee. Met vriendelijke groet, Stefan Wigger. KWF-kankerbestrijding. Nou, premier Rutte, u hoort het. U moet volgens Stefan Wigger van KWF-kankerbestrijding toch echt betere best doen om tabak te ontmoedigen. Dank u wel, meneer Wigger. De kogel is door de kerk. Nederland doet mee aan de militaire operatie in Libië. Het kabinet stuurt F-16's een mijnenjager en een tankvliegtuig uit. Nederland hoopt op deze manier democratie naar het land te brengen. We hebben een lijntje met oud-LPF-voorman en defensiespecialist Matt Herbe. Met hem bespreken we de kabinetsplannen. Goedemorgen, meneer Herbe. Goedemorgen. Gaat u hard als defensiekenner nou sneller kloppen als het kabinet die plannen bekend maakt? Nou, nee, niet echt. Ik vind uh, dat de hele besluitvorming rondom Libië in, door de internationale gemeenschap niet echt optimaal is gedaan. Uh, het, is, uh, het is steeds verdeeld hebben in de NAVO, maar ik vind wel dat de regering het uh, juiste besluit heeft genomen om uitvoering van de, re van de resolutie van het de Verenigde Naties te laten gebeuren door de, door de NAVO en, en niet... Uh, Zoals de Fransen en Engelsen uh, hebben gedaan met de Amerikanen al op eigen houtje, maar vast beginnen. Ik denk dat wat we nu doen, uh, beginnen met het controleren van het wapenembargo. Uh, zodat er geen nieuwe wapens uh, naartoe gaan. Uh, is een hele goede uh, zaak. Uh, die mijnenjager, die is gewoon ook heel nuttig. Want als uh, bijvoorbeeld uh, straks uh, uh, hulpschepen naar de haven van Benghazi moeten... Ja, dan moet je toch zeker weten dat die haven vrij is van, van mijnen. En een tankvliegtuig, is dat nou ook zo'n goed idee? Ja, dat moet wel hè. Kijk, die afstanden boven de Middellandse Zee zijn zo groot. Een gevechtsvliegtuig kan uh, gewoon langer in de lucht blijven als je het onderweg bijtankt. En zo'n KDC10 is net als gewoon een normaal verkeersvliegtuig. Alleen uh, hij is, uh, heeft extra brandstof aan boord in de vleugels. Ja. Uh, die geeft die brandstof over aan gevechtsvliegtuigen tijdens het vliegen. En daardoor uh, ja, kunnen die vliegtuigen in plaats van twee, drie uur, uh, kunnen ze wel vijf, zes uur in de lucht blijven. Maar begreep ik nou net goed dat u vindt dat het eigenlijk een beetje te snel gaat, nou? Nou, het is. Het is kijk, de bedoeling was eh, van de Verenigde Naties ook om. Eh, de burgerbevolking, met name te beschermen. En dat was nuttig en nodig. En dat had eigenlijk al heel eenvoudig gekund door bijvoorbeeld vanuit het zee, want alle steden liggen aan het water. Dus vanuit zee met, met, met, met luchtverdediging en commando voor zoals onze eigen tromp, die gek genoeg is weggevaren, eh, om die daar gewoon voor de kust te laten liggen en dan bescherming te bieden. Kijk, als Gaddafi dan die schepen van de NAVO's hebben aangevallen, dan was hij echt de gebeten hond geweest. En had hij het geweld uitgelokt. Eh, nu hebben we de Fransen met name ervoor gekozen om er vol in te gaan. En ik denk dus dat de werkelijke bedoeling niet zozeer is... Uh, puur het beschermen van de burgerbevolking van Benghazi... als wel het, het, het, het, ja, het wegjagen eigenlijk van, uh, van Gaddafi. Nederland is sinds vandaag in oorlog met uh, Libië. Gaat dit een, uh, een heftige strijd worden... of gaat dat westerse leger daar met gemak overheen? Ja, ik, ik, ik denk niet dat Nederland zozeer in oorlog is. hoor. Wij voeren als politiemacht, als het ware, nu nog een VN-mandaat uit. Zou het zover komen dat de NAVO in deze dagen gaat beslissen om wel actief deel te nemen aan de, aan de aanvallen, dan zal ook Nederland gaan deelnemen. Maar dan zal er eerst toch ook duidelijkheid moeten komen of het nou de bedoeling is de, de burgerbevolking te beschermen of om Gaddafi... Ja, dat is duidelijk. Maar hoe sterk oh, is dat leger ja, van Libië? Kijk, Als dat laatst het geval is, dan ben ik bang dat het nog maanden gaat duren. Ik heb al eens geschreven, al, acht, al drie weken geleden... Uh, elke keer op de radio gezegd, ik zou mij niet verbazen als uiteindelijk Libië gewoon dwars door midden wordt gesneden in Oost- en West-Libië. Want we hebben vergeten dat Libië eigenlijk maar een gekunsteld land is. Het is een soort, ja, ik zou bijna willen zeggen België, die uh, bestaat uit allerlei, uh, uh, allerlei um, ja, stammen zijn, uh, uh, die elkaar gewoon de, de macht uh, uh, niet gunnen. En uh, nu, Gaddafi is uh, als, als de machtigste man gewoon 40 jaar aan de macht geweest. En de andere stammen, met name die in de omgeving van, van Benghazi wonen, uh, die ja, die, uh, die nu ook wel eens voor het zeggen hebben. U geeft eigenlijk aan van Gaddafi's leger is sterk genoeg om in ieder geval een paar weken stand te kunnen houden. Oh ja, denk ik denk het zeker, ja. Ja, want hoe dichter je erbij... Uh, uh, wil je hem echt weg hebben, dan zul je dus in de steden waar hij zelf vandaan komt, zoals Schirte en, en natuurlijk Tripoli, de hoofdstad. En dat, dat is een stad waar bijna 2 miljoen mensen wonen. Uh, dus, en kijk, van die 5,5 miljoen mensen die in Libië wonen, uh, uh, de, de, daar woont dus het gros in, in een handvol steden. Met name Tripoli, Benghazi en die andere steden die je genoemd ziet. Ja. En, dus, dus ja, daar, daar woont echt iedereen eigenlijk. Of misschien een half uur mensen naar die in het binnenland wonen. Ja. Nou, dat betekent dus gewoon dat hij heeft eh, een, stad, een wereldstad als Tripoli. Eh, als, je, als het uitgangspunt is het beschermen van de burgers. Dan moet je dus ook de burgers van Tripoli. Die op de hand zijn, in meerderheid althans, van Gaddafi. Ja. Moet je ook beschermen. Zien we u ooit nog terug in de politiek? Ik denk het niet. Nee, nee dus ik sta er niet eh, om te popen in ieder geval. Nee, nee ik verwacht maar, het niet. Toch weer een politiek antwoord. U sluit het niet uit. Nou ja, uitsluiten kun je het nooit natuurlijk. Ik heb geen idee hoe het balletje rolt. En, maar, en dan nogmaals, ik ben alweer een jaar of twee lid van de VVD. En uh, ik, uh, ik zit niet in de Tweede Kamer of in de Eerste Kamer. Dus uh, uh, ik denk niet dat de kans is dat ik uh, wel in de politiek weer terugkeer. Dat ja. is, uh, daar ligt mijn ambitie ook niet zozeer. Ik vind het als adviseur zijn, uh, zoals ik destijds de adviseur ook was van Pim Fortuyn, veel leuker dan zelf in de schijnwerker staan. Hmm. Wat de rol van Nederland precies gaat zijn in Libië, dat gaan we de komende tijd ontdekken. Bedankt, Mat Herbe, voor uw blik op het nieuws. Dat Nederland dus mee gaat doen aan een militaire actie in Libië. En bij ons in de studio zit nog steeds Tom van den Berg, buschauffeur en kaderlid bij FNV in Almere. Um, op dit moment bij ons in de studio, maar vanavond en morgenochtend in gesprek met de collega's. Want er zijn allerlei geweldsincidenten geweest, daar vertelde u het net al over. En nu moeten er oplossingen komen. U bent daarover in gesprek met uw werkgever, neem ik aan? Ja, kijk, de, de werkgevers hebben samen met de gemeente Almere sowieso al twaalf belangrijke punten genoemd van uh, mogelijke oplossingen. En noemt u de twee belangrijkste? Uh, de belangrijkste is? voor ons zijn, en die uh, worden wat, uh, wat minder benoemd, dat is uh, dat wij graag uh, Kerstlers, dus zonder geld en kaart, op de bus willen. En dat wij een open instapregime, en dat geldt alleen voor Almere, waar een open instapregime al is, maar ook na zeven uur uh, Pff, willen. Want wat betekent dat? Nou, dat betekent dat uh, dat omslagpunt van uh, overdag uh, vrij uh, overal in kunnen stappen... en na zeven uur moet je bij de chauffeur langs. Dat ja, dat dus tot zeven uur mag, mag iedereen instappen ook Precies. bij de achterste deur van de bus. En, Precies. En het helpt als mensen de hele dag ja, aan alle kanten Ja, uh, dan heb je in, in ieder geval de uh, minder kans dat uh, daar uh, mensen wat boos worden... omdat ze toevallig op dat moment weer een kaartje moeten kopen... en dan bij de chauffeur langs moeten. Ja. ja u gaat dus vanavond die bijeenkomst houden. Uh, denkt u dat Connection... Um, op enige manier in uw richting gaat bewegen? Ja, ah, kijk, het, het, zal, het zal wat lastig worden, roep ik. Zeker als het gaat om dat uh, zonder geld en zonder kaarten. Maar dat betekent dat dat ook een landelijke discussie moet gaan worden. Wat wij als gezamenlijke vakbonden vanavond neerleggen bij onze collega's... Uh, dat is uh, hoe uh, zij vinden dat wij in moeten steken. Wij weten wel vanuit FV Bondgenoten uh, wat wij in gaan steken. Dat weten de werkgevers inmiddels ook al. En daar zijn ze niet zo echt gelukkig mee. Nee, want wat gaat u dan doen? Nou ja, wij, uh, wij hebben in ieder geval al duidelijk gemaakt dat wij uh, dat uh, zonder geld en zonder kaarten... want we hebben de OV-chip en er zijn veel mogelijkheden om die OV-chip... Uh, gewoon alles daarop te zetten wat nu in losse kaart verkopen is. Ja, en uh, als Connection daar niet aan wil, dan... Ja, dat, moeten we, dat bespreken we dus vanavond. Gaat staken? Uh, ik, ik roep nooit staken, want dat is het laatste middel waar je naartoe moet grijpen. Maar dat er bepaalde acties zullen volgen, dat is duidelijk. Ja, het is nou in ieder geval nog te vroeg daarvoor, dus... Ja, want we, we zijn nog in gesprek. Ja. U bent dus wel blij met die OV-chip eigenlijk. De buschauffeurs, dat is een, kle een kleine categorie mensen die dat wel een, wel een succes vindt. Uh, kijk, de, de wereld is veranderd. Tegenwoordig gaat alles uh, zonder geld, uh, zonder ja. cashgeld. Goed, of de problemen gaan verdwijnen uit het openbaar voor dat gaan we merken. In ieder geval dank dat u hier was. En vanavond gaat u het dus hebben over de veiligheidsproblemen in de bus. Tom van den Berg. Ja, en onze zendtijd zit er bijna op. Dat betekent dat over een uur ongeveer. Onze tv-collega's beginnen op Nederland. 1 met ochtendspits. Peter Grijs, en wat ga je doen? Nou, we gaan zo meteen uh, natuurlijk praten over die actie van Nederland. Nederland gaat meedoen met de militaire actie in Libië. Yes. Ja, is het nou te laat? Wat gaan we eigenlijk precies doen? Heeft het zin? Dat vraag ik aan uh, Arend-Jan Boekenstein natuurlijk. Dat is onze commentator op de woensdag. En we hebben Dick Leerdijk in de studio. Die gaat ons er ook alles over vertellen. En wat nog meer? Ja... Politici, die twitteren zich helemaal een ongeluk met burgers en je zou zeggen, nou, dat is een perfect middel om de kloof tussen burgers en politici te dichten. Niks blijft minder, maar hij wordt alleen maar groter. Yes. We hebben straks iemand die dat uh, gaat uitleggen. En we hebben de burgemeester van de Maduro dan. Spannend! Zometeen, 7 uur. Nou, het is zoals altijd een volle uitzending. En vanavond om half zeven op Radio 1 is natuurlijk ook avondspissen weer. En iets voor half negen op Nederland 2. Onze eigen Joost Eertmans met uitgesproken WNL. Goed, het is bijna zes uur. Wij gaan er een eind aan breien. Straks uh, hoort u na het nieuws van zes uur het Radio 1-journaal. Volgende week om twee uur zijn wij van WNL weer terug... met nog steeds wakker Nederland in de nacht. En vanaf vier uur dan weer nu al wakker Nederland. Heel graag tot dan. Maak er een hele mooie dag van. Voor Wakker Nederland. Omroep WML.